I don't think he's coming back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 De CDA-fractie heeft gisteren kritiek geuit op fractievoorzitter Verhagen. Hij onderhandelt namens de partij over de kabinetsformatie met de VVD en de PVV. De fractieleden vinden dat Verhagen te veel in zijn eentje opereert. En ze eisten dat hij de fractie beter op de hoogte houdt. Ook medeonderhandelaar minister Klink vindt dat Verhagen de fractie te weinig informeert. In Pakistan zijn zeker 800.000 mensen over land niet te bereiken door de overstromingen. Volgens de Verenigde Naties zijn 40 helikopters extra nodig... om voedsel en hulpgoederen naar de geïsoleerde gebieden te vliegen. Zeker 20 miljoen mensen zijn getroffen door de overstromingen in Pakistan. Het Amerikaanse ministerie van Justitie gaat in beroep tegen het vonnis... dat er voorlopig geen overheidsgeld meer mag worden besteed aan onderzoek naar stamceltechnologie. De rechter had dat bepaald in een tussenvonnis in een zaak tegen de overheidsfinanciering van stamcelonderzoek. Tegenstanders vinden dat de overheid geen onderzoek mag betalen... waarbij menselijke embryo's worden gedood. In Colombia onderzoekt de politie de dood van drie jongeren... die op een dodenlijst op de sociale netwerksite Facebook staan. Deze maand zijn honderd namen gepubliceerd. De jongeren op de lijst wonen allemaal in één plaats in het zuiden van Colombia... De Colombiaanse politie heeft internetexperts ingeschakeld. In Brazilië is de politie op zoek naar een scheidsrechter... die wordt verdacht van het doodsteken van een speler. Nadat hij voor een overtreding had gefloten... kreeg hij ruzie met twee broers in het benadeelde team. De scheidsrechter stak de een dood en verwonde de ander. Daarna kon hij ontkomen. In Venezuela zijn in een oude goudmijn zeker zes mensen omgekomen toen een gang instortte. De mijn werd vijf jaar geleden gesloten. Sindsdien graven mensen er illegaal naar goud. Illegale goudzoekers zeggen dat er nog slachtoffers onder het puin liggen. Volgens de autoriteiten is dat niet zo. Het weer? Afwisselend zon en wolken, overwegend droog tegen de avondregen, 20 graden. Dit was het NOS.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 I gonna go and fall love under the come to me in caves. I love you, Papa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 Wat het leven zo mooi maakt, gaat meestal veel te snel. En waar het schip op strand, een schat, we zien het wel. Want ik wil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 Les travestis vont se raser, les stripteaseurs sont ravés. Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est 5 heures, Paris s'éveille.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 Les arts sont dans les gares, à la villette on tranche le lar. Paris by night regagne l'écart, les boulangers font des bâtards. Il est 5h, Paris, s'éveille.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 MetroZet, Van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits.